1 uur. Door alwegens met het NOS-journaal. De afgelopen twee jaar zijn drie mensen overleden... en heeft een vrouw een miskraam gekregen door een listeria-besmetting. Ook zijn zeker twintig mensen ziek geworden. Ter IVM gaat ervan uit dat ze de besmetting hadden opgelopen... door vleeswaren die afkomstig waren van fabrikant Offerman in Aalsmeer. Die fabrikant kampt al langer met problemen. Vanochtend werden vleeswaren van Offerman teruggeroepen... uit supermarkten en groothandels. Dat er drie doden zijn, heeft het RIVM pas deze week ontdekt. Het RIVM had besmette monsters uit de fabriek in Aalsmeer gekregen... en met een nieuwe onderzoeksmethode werd duidelijk... welk type listeriabacterie de besmetting heeft veroorzaakt. De helft van de Nederlandse kaasexport naar de VS... krijgt te maken met Amerikaanse importheffingen. Van de 80 miljoen euro aan kaas die naar de Verenigde Staten wordt geëxporteerd... wordt de helft belast met importheffingen van 25%. Goudse en edammerkaas met keurmerk staan niet op de lijst. Niet duidelijk is of ook afgeleide producten, zoals geraspte goudse kaas of plakken edammerkaas, extra worden belast. Gisteren kondigden de Verenigde Staten importheffingen aan op allerlei Europese producten vanwege de steun van de Europese Unie aan Airbus. De Verenigde Staten zeggen daardoor schade te hebben geleden. Crimineel Hidouan Tachi was ook betrokken bij liquidaties in de zaak rond motorbende Kaluwago, zegt het Openbaar Ministerie. Het OM stelt dat hij een van de opdrachtgevers was van tien liquidaties en pogingen daartoe. Op een tussentijdse zitting zei het OM verder dat Wago drie groepen had die liquidaties uitvoerden. Het aantal vragen om een coulassevergoeding van het CBR is deze zomer fors opgelopen. Tot eind augustus kwamen er bijna 1900 verzoeken binnen, zo'n duizend meer dan begin juli. De aanvragers zitten door een vertraging bij het CBR zonder rijbewijs... En maken extra kosten voor een spoedaanvraag bij de gemeente. Het weer vanmiddag buig, maar ook af en toe zon. 15 graden wordt het, vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen zonnige periode en vrijwel droog, dan wordt het 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Dus op de A7 richting Friesland op de Avsterdijk 2, en richting Amsterdam bij Purmerend Noord 4. En dat kost je een kwartier extra. En op de N9 richting Alkmaar bij Bergen 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag!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 Nee, Gaat hij? Komt hij al? Oh. Lekker gaan. Lekker. Lekker hard. Maak je zo het wel wakker, hè? Ja, dat moet ook. Oh. <laughs> Dit was eigenlijk de tune van de, de late, late show. En dit is uh, Strictly Fish to Whom It Concerns. We kennen het liedje wel, maar ik vond dit gewoon grappig. En instrumentaal is dus ook wel eens een keertje lekker. Uh, we gaan zo meteen een interview horen. Onze vliegende, <laughs> vliegende reporter Dolly is naar de artistklas geweest in Amsterdam, of in Haarlem. Arthusklas is in 1964 begonnen in de box van een toenmalige medewerker van Artis om kinderen uit de buurt iets te leren over dieren. Vanaf 1972 bevindt Arthusklas zich op een klein terrein aan de rand van een park in Haarlem-Noord... en is in 1977 een stichting geworden. In 2003 hebben ze een dierentuinvergunning gekregen... en zijn nu dus officieel een dierentuin. Het is de kleinste officiële dierentuin van Nederland. Nou Hans, start er maar in. Ja, daar gaan we dan. Eens kijken of we Dolly toe kunnen horen. Denk het wel. Dit is Dolly Tempierik en ik ben in Haarlem op dit moment. Het gaat vandaag natuurlijk compleet over dieren en hoe we uh, dieren kunnen ondersteunen op alle fronten. En uh, Roy is natuurlijk naar het dierentehuis Kennemerland. Imka is naar de dierenwinkels en ik heb gekozen voor de artistklas. De artistklas, is die in Amsterdam? Nee, die is niet in Amsterdam. De artistklas bevindt zich in Haarlem en dat is een mini dierentuin. En als je ooit een schattige dierentuin wil zien met fantastische leuke dieren, dan moet je hier naartoe komen. En uh, we gaan hierover praten met Harald Ames. Harald, jij bent de grote verzorger hier uh, bij de Artisklas. Nou ja, ik ben bestuurslid. Ik ben voorzitter van, uh, van de stichting. En je werkt natuurlijk met een heel team. Dus dat, uh, om, omdat ik vaak uh, ja, uh, op de voorgrond treed, de, ben je vaak bekend. Maar je doet het met de hele, hele club. De Hoe hoe is dat begonnen ooit en wanneer is dat begonnen? Nou, we zijn in 1964 zijn we begonnen. De oprichter die werkte bij Artis dat was de beheerder van de kinderboerderij in Artis En uh, die is thuis is die dieren gaan houden in de box. De fietsenbox, onderin de, de, de uh, Nico Verzuchtelenstraat in Haarlem. En daar konden kinderen konden daar uh, één keer in de twee weken les krijgen over de dieren. En ja, dat is een beetje uitgegroeid. Op een gegeven moment is dat door de buurt uh, Artusklas genoemd. En die naam hebben we altijd gehouden. En uh, de gemeente die heeft een, uh, een, klein, had een toen een klein stukje grond met wat punthuisjes en daar konden we heel langzaamaan gebruik van maken. En zo is het uh, gekomen en die kleine punthuisjes staan er nog steeds, maar het is inmiddels wel wat uitgebreid he? in de loop der jaren. Ja, in de jaren tachtig is er een hek omheen gekomen en toen is er ook een vierde punthuisje bijgekomen. En als je een hek om je trein hebt, dan kan je ook buitenverblijven neer gaan zetten. Uh, we hebben wel een behoorlijke slechte periode gehad, dat het uh, de, absoluut niet goed ging. Het was zelfs sprake dat Arctus Klas weg zou gaan uh, begin jaren negentig. En uh, gelukkig is dat niet, uh, niet het geval ge geweest en konden we doorgaan. En nu is het uh, sinds 2003 is het helemaal uitgegroeid tot een, een officiële dierentuin. Dus wij hebben nu dezelfde... De vergunningen en status als een artis of een Blijdorp. Alleen een klein stukje kleiner. Dat is zeker waar. Kleiner is het. Hè. Je, kun, je, je, je kan hier niet van, van acht uur s ochtends tot uh, zeven uur s avonds rond. Ja, Je kan natuurlijk wel rondlopen, maar dan zie je toch wel veel hetzelfde. Uh, hoeveel soorten dieren hebben jullie hier? Uh, we hebben een kleine veertig diersoort en dan reken ik ook de, de, de reptielen mee. Insecten daar hebben we ook, en daar hebben we toch wel wat meer soorten van. Dus een kleine veertig uh, soorten uh, dieren. Dat vind ik nog heel veel. Ik, ik kom hier regelmatig, maar ik heb me nooit gerealiseerd dat het meer dan veertig zijn uh, met dan ook nog de insecten erbij. Want daar hebben jullie ook heel veel van hè? Dat ja, klopt. Ja, dat uh, zijn we ook helemaal aan het uitbreiden. Daar moeten zelfs nog exemplaren van bijkomen. Dus, dat, uh, dus het, het worden er nog wat meer. Nou is niet alles wat jullie hier hebben levend. Want uh, er is ook een, een diorama. Hè? Vertel daar eens wat over. Het ja, diorama dat, uh, hebben, ze, hebben de vrijwilligers gebouwd uh, vanaf 1984. Dan hebben ze allerlei uh, dieren opgezette dieren gekregen, dieren op sterk water. En voorheen werd dat allemaal losjes uh, in, in de huizen neergezet. Maar ja, dan zit je natuurlijk met ongedierte. En uh, halverwege de jaren tachtig uh, hebben ze een diorama gemaakt. En dat is nu dus het enige diorama van Haarlem en Omstreken. Ja, en het ziet er bijzonder mooi uit, want het is ook helemaal ingericht met, uh, met dieren in hun eigen natuurlijke habitat, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Het zijn echt dieren die je ook hier in de omgeving kan tegenkomen. We hebben een deel uh, Nederlands en een deel uh, buitenlands. En uh, ja, het Nederlandse deel, dat zie je hier ook in de duinen, uh, kan je dat rond, uh, rond zien lopen. Maar je kan natuurlijk nu een stuk uh, dichterbij komen en het voordeel is, het loopt niet weg. <laughs> en het eet niet veel. Tot zover even dit deel van uh, de artistklas. We gaan zo even verder praten met Harald. En oh, er is nog genoeg om over te praten. We zijn zo bij jullie terug. Tell me said the Tell me, brothers, if you can, why all the world is full of creatures, yet we go in fear of man. Tell me, said the elephant, tell me why this has to be, we have to. the same met een hele mooie donkere stem. Ja, Kamal, de elfantzoon. Ja. Ja. ja, ik heb nog even een, een nieuwtje voor Dierendag. Het is in Nederland zelfs zover gekomen... dat wij een Partij voor de Dieren hebben in onze Tweede Kamer. De Partij voor de Dieren, afgekorte PVDD... is een Nederlandse politieke partij... en heeft een progressief linkse signatuur. De partij werd opgericht op 28 oktober 2002. De partijleider was Marianne Thieme. Ze is net afgetreden. De opvolger ga ik zo meteen wel even opzoeken anders. De partij heeft als hoofdthema het streven naar een dier- en milieuvriendelijker beleid. In Duitsland bestond stond al sinds 1993 een vergelijkbare partij, de Tiershootspartij. Maar op 30 november 2006 werd Nederland het eerste land ter wereld... waarin een partij met dit hoofdthema ook daadwerkelijk in het parlement is vertegenwoordigd. Op 1 januari 2019 had de partij 17.043 leden. De partij heeft zetels in de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Europees parlementen, provincies, gemeenten en waterschappen. Nou, en wij gaan luisteren naar Al Stewart, Year of the Cat. Nou, we gaan er even een ander... Of je doet goed. de stikker Dat de heeft helemaal niets, heeft dat, wat we nu gaan draaien... helemaal niets met dierendracht te maken. De techniek laat ons in de steek. Goed, we gaan ruisteren naar Xavier Rut, En dat is Fallen de Zand. Want dat is toch ook oh. wel leuk, toch? Ja hoor. weer terug naar het originele plan. <lacht> Zet hem maar aan. Dat, dat krijg je als je vergeet de stekker in te steken. <lacht> dat <lacht> doet hij niet meer. Dat zei het toch? She just tell you that she came In the ear of the cat She doesn't give you time for questions As she locks up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 Even een heerlijk nummer. Ja. Uh, Cat Stevens, Year of the Cat. Ja, Cat het het, het ja. probleem van net het was gewoon omdat de batterij van Nederland. Ja, als je nu ja, aan de stroom wordt, dan krijg nog. je het probleem. Ik zei: het nog. de de stekker erin. Ja, dat heb ik ook gedaan nu. Ja, nu wel. Ja. <laughs> Wij gaan naar het tweede deel luisteren van Dolly's avonturen in de artistklas in Haarlem. We zijn nog in de artistklas, de mini-dierentuin in Haarlem. En uh, ik zit hier nog gezellig aan tafel met Harald. En Harald heeft ons zojuist een stukje geschiedenis verteld over de artusklas. Maar wat we eigenlijk ook heel graag willen weten, waar precies in Haarlem is die Nou, Wij zitten aan het Arthur van Schendelpad nummer 1, dat is uh, in het Schoterbos in Haarlem Noord. En voor de mensen die Haarlem een beetje kennen, wij zitten vlak naast TOK okay Haarlem. Oh, de Stéoké. Okay. Ja. Ik dacht dat je het had over Theo. <laughs> Ik denk, wie is TOK? Nee, de Stéoké, okay, je bedoelt uh, okay. de jeugdherberg, ja. hè? Was dat hier? Ja, dat is zeg maar aan de Delftlaan? De, de randweg, de Delftlaan, klopt. Ja, ja. ja. En, en dat is voorbij uh, de bowling, zeg maar. Klopt. Ja. En uh, vroeger hadden jullie de ingang uh, in het Schotenbos zelf, hè? of het Schotenpark. Maar dat is nu ook richting de Stéoké okay, uh, verhuisd, hè? Ja, klopt. Het officiële adres is Arthur van Schendelpad. En uh, sinds en nu 4-5 jaar hebben wij de, de entree kunnen verplaatsen. We, ze hebben ook zo'n kleine 400 vierkante meter terrein erbij kunnen huren van de gemeente. En uh, met die uh, uitbreiding hebben we dus ook de, de entree kunnen verplaatsen. Dat kwam ineens op jullie pad, dat die extra ruimte vrij uh, ging komen. Uh, dat heeft natuurlijk wat voeten in de aarde gehad. Want dat heeft jullie aardig wat extra werk bezorgd, neem ik aan. Ja, niet alleen werk, ook heel veel geld. De, de uitbreiding die heeft ons een kleine jaaromzet extra gekost. En dat is voor zo'n kleine stichting als ons is dat, uh, ja, is dat een behoorlijk, uh, behoorlijk tik. Ja. Maar we hebben er wel heel wat mooie, mooie verblijven en, en meer paden. En een betere uh, structuur hebben we erin kunnen krijgen. Dus het heeft ons wel heel wat opgeleverd. Dat is zeker waar, want uh, ik, ik ben hier jaren geleden voor het eerst is terechtgekomen. En het is in totaal geen vergelijking meer met wat het nu is. Uh, en niet alleen uh, de fauna, maar ook de flora. Dat is, uh, daar is enorm veel in gebeurd hè, de afgelopen jaren. Ja, klopt. klopt. Dat, uh, dat is wel eventjes een, een, een, een, iets, iets waar we het toch even aan hebben moeten wennen. Uh, planten, dat, het kost allemaal een hoop geld. En bij ons was het altijd van al het geld wat binnenkwam gaat naar de dieren. Uh, nu hadden we zoiets van ja het trein mooier aankleden, dat levert de dieren ook wat op. Dus we zitten nu met heel wat exotische planten. We hebben palmen, we hebben bananen, we hebben olifantsooren, we hebben aasbloemen hebben we staan. En dat, uh, dat geeft wel een heel apart beeld. Zeker weten, het maakt het geheel ook exotisch. En vooral met de manier waarop jullie het allemaal aankleden en mooi maken. Het is niet bepaald standaard hè, zoals jullie alles ingericht hebben. Nee, nee. Het, is, het zijn soms een beetje kruipdoor, sluipdoorpaden. Uh, je kan niet van het ene terrein aan de ene kant van het trein naar het andere kant kijken. Uh, het, is, het is echt eventjes soms wel verborgen plekjes. Dat, uh, je bent hier best wel een tijdje zoet. Ja, en ook uh, de structuur. Hè? Want uh, het, het zijn niet gewoon hokken waar de dieren zitten. Maar jullie hebben er echt iets moois van gemaakt. Met uh, afdakjes en uh, grapjes ook uh, bij de inrichting. Ja, klopt, klopt. Het moet wel leuk blijven. Dus dat, de, de, de grapjes die wij met de inrichting, bij de inrichting geplaatst hebben, die hebben wel een doel. En dat is, het doel is, is, is communicatie met mensen. Dus je krijgt daar een, een gesprekstof, krijg je daardoor. Dus dat, het heeft wel een doel. Het is niet alleen maar al, al, al voor de humor bedoeld. Maar de verblijven zijn nu ook helemaal qua biotoop ingericht. En dat is iets wat je als dierentuin verplicht bent. Het verblijf moet de juiste biotoop nabootsen. En dat, dat kost soms heel wat werk, ja. Dat kan ik me voorstellen, maar het is allemaal uh, gelukt. Ik neem aan dat er nog wel wat projecten op de rit staan. Uh, Harald kennende, die, uh, die is nooit uitgebouwd volgens mij. Maar uh, je zei net uh, dat het gesprek dan gaande gehouden kan worden. Um, dat is ook de grote charme van deze mini dierentuin. Omdat uh, als je hier op bezoek komt in het weekend, dan zijn er vrijwilligers die altijd met raad en daad klaarstaan en uitleg. Ja, klopt. klopt. Op verschillende plekken hebben we altijd vrijwilligers staan. En uh, niet alleen voor toezicht, maar ook om tekst en uitleg te geven over de dieren. Dieren eventueel naar buiten te lokken, want onze nachtverblijven staan 24 uur per dag open. Dus ook met rotweer kunnen de dieren gewoon naar binnen toe als ze dat willen. Wij jagen nooit wat eruit, wij lokken ze. En als dieren niet willen, ja, dan heeft het bezoek bij ons pech. Dan uh, geven de dieren aan dat ze even niet naar buiten willen en dat, uh, die uh, hebben voor ons uh, voorrang. We zitten alweer tegen de vijf minuten, Harald. We gaan uh, ook aan dit interview eventjes dit blokje dan even uh, gaan we een eindje maken. En dan kom ik uh, zo weer bij je terug. Tu me loin des loin du Tu me oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore cette fille que j'avais surnommée Butfly, Ma Butfly, dans un mois je reviendrai But a Fly, Ma Butfly.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 Dans een mois, je reviendrai Butterfly, my butterfly Près de toi, je resterai Notre amour est si grand, oui si grand Que le ciel y tiendrait Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée, Butterfly, ma Butterfly.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 We don't have time to get restless. There's always something new. Hey hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're way too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friends. Anywhere Just look over your shoulder Guess who'll be standing there Hey, hey, we're the monkeys And people say we monkey around But we're too busy singing To put anybody down Anybody? Les brumes claires, la neige blanche et les matins d'hiver je voudrais te retrouver le lièvre blanc qu'on ne voit jamais, mais l'oiseau, l'oiseau s'est envolé et moi jamais je ne Maar het zegt mij helemaal niks. Waar gaat het over? Over een vogel. Oh, ja. Dan is het dan. Ja, dan hoort hij erbij. Ja, dat hoort Heel wij, goed. He? Ja, zeker. Nou, gaan we maar weer naar een stukje van uh, Dollys avonturen in de artistklas luisteren. Is goed. We zijn nog steeds in de Klas. de mini dierentuin van Haarlem in Haarlem Noord. En uh, ik zit nog steeds gezellig bij Harald aan tafel van het bestuur van de artistklas. En we hebben het nu al over een paar dingen gehad, uh, maar Harald, ja de boel moet natuurlijk draaien, daar is geld voor nodig, daar is uh, voer voor nodig, wat, wat, uh, welke middelen gebruiken jullie en krijgen jullie toegeworpen om de boel ook echt draaiend te kunnen houden financieel? Nou. In eerste, wij vragen een kleine entree voor het bezoek. En dat is 2 euro voor volwassenen en 1,50 euro 50 voor kinderen. En daar proberen we van te draaien. Het gaat nog niet helemaal, maar wij hebben ook donateurs. Mensen die donateur worden, kunnen dus gewoon een jaar lang gratis uh, vrij toegang krijgen bij ons op het terrein. Uh, er kunnen dieren geadopteerd worden. Je kan vriend worden van je favoriete dier. En uh, dat zijn de, de middelen die wij hebben. Wij krijgen een kleine subsidie van de gemeente om uh, voor educatie om dit te kunnen, kunnen draaien. Uh, wij die huren het ook van de gemeente, dus dat gaat eigenlijk gelijk weer terug. Maar wij worden ook gesponsord door verschillende bedrijven. Wij krijgen uh, al het groente en fruit krijgen wij gesponsord. Wij krijgen vlees gesponsord van de slager. Kip krijgen wij gesponsord. En uh, we hebben ook een donateur die uh, in de schooltuintjes vlak naast ons... Uh, speciaal een tuintje is begonnen voor ons en voor ons groente is gaan verbouwen. En uh, dat gaat in overleg en daar komt dan met een hele berg courgettes... en van alles en nog wat komt die aan uh, om onze dieren wat lekkers te verschaffen. Ja, fantastisch. Ik heb mezelf laten vertellen dat er ook particuliere mensen zijn die bij jou komen vragen, wat heb je deze week nodig? En die dan voor jou de boodschappen gaan doen, of tenminste voor jou, voor de dieren, de boodschappen gaan doen. Ja, dat klopt. Die komt uh, elke zaterdag, komt die, staat die aan het hek en die vraagt dan wat we nodig hebben. Want dan is zijn alle groenten, de gesponsorde groenten, fruit zijn naar binnen. En dan weten we nog wat van extra's we nodig hebben. En dan gaat die uh, meloen, eieren, uh, mango's, alles en nog. Wat gaat die uh, speciaals voor ons, uh, koopt hij dat? Ja. ja, dat is helemaal geweldig. Ja, dan, dat is inderdaad, dat is uh, ongehoord, gewoon hartstikke lief. Uh, nou is het natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen uh, dat gaat doen, dus die oproep gaan we niet doen. Maar we gaan natuurlijk wel vragen aan de mensen of ze hier een keer een bezoekje willen komen brengen en dan ook eens willen gaan kijken of ze misschien vriend van een dier kunnen worden, want dat kost ook de kop niet, hè? Nee, nee. vriend van een dier, dat, is, dat gaat vanaf 10 euro per jaar. Dus dan krijg je ook een bordje op het terrein met, met, met je naam erop. van. Ik ben vriend van dat en dat dier. Uh, adopteren is wel wat duurder. Want dat zijn eigenlijk de verzorgingskosten van die dieren per jaar. Dat kan bij ons ook maar door één iemand kan, uh, kan een dier geadopteerd worden. Dus dat, daar hangen wel wat andere eisen aan. Maar dan ben je wel gelijk donateurs. Dan kan je het hele jaar door weer naar je geadopteerde dier komen kijken. Dus... En, maar Ik heb volgens mij wel eens gezien dat bij de, bij de adoptie... Uh, uh, plaatjes die bij, bij het verblijf van de dieren hangen. Uh, dat dat ook wel eens door bedrijven wordt gedaan, hè? Ja, dat klopt. Ja, de adopteren zelf, dat is een, een, een, echt een rechtspersoon. Dus dat moet iemand zijn, een, een, een gezin. Die krijgt de, de, de vrije toegang. Die is dan eigenlijk donateur. Maar de naam die op het, uh, op het bordje kan, dat, uh, dat mag zelf verzonnen worden. Oké, ah, oké. Okay, okay. Nou heb ik net gevraagd van kom gewoon, is hier naartoe. Maar wanneer zijn de gasten welkom in jullie dierentuin? Nou, omdat wij al voor 100% met vrijwilligers werken zijn we alleen op zaterdag en zondag open. En dat is uh, vanaf 1 oktober is dat van 1 tot 4 uur. En tot 1 oktober zijn we nog tot 5 uur open. Maar ja, dat was waarschijnlijk dit het laatste weekend. Ja, want Dierendag is natuurlijk na dat weekend. Dus dan is het gewoon van 1 tot 4 op zaterdag en zondagmiddag. Uh, jullie draaien met vrijwilligers. Heb je ook nog vrijwilligers nodig? Wij uh, zijn weer uh, op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We hebben een website en daar hebben we een, een hele vacaturepagina met de, de, de vacatures die wij, uh, wij zoeken. En dat is onder andere uh, chauffeur. We zijn nog op zoek naar iemand die uh, de reptielen, amfibieën wil gaan verzorgen. Maar ook uh, voor toezicht uh, zijn we nog op zoek naar mensen. En wat houdt dat in, dat toezicht? Toezicht, dat is, uh, dan word je op, op de verschillende plekken op ons terrein word je gepositioneerd. En dan kan je ook de informatie verstrekken aan de bezoek. Je houdt niet alleen uh, bezoek in de gaten dat ze geen gekke dingen doen. Uh, het moet wel leuk blijven voor het bezoek, maar ook voor de dieren. Maar je, je, kan ook, je bent ook vraagbaak. Ja, dus je zal ook wat moeten leren. Uh, dingen die je nog niet weet over dieren, die ga je dan leren waarschijnlijk. Zodat je de bezoekers ook van alles kunt vertellen, toch? Ja klopt, wij hebben een heel educatief programma hebben wij en uiteraard ga je eerst met de, de vaste vrijwilligers, de ingewerkte vrijwilligers ga je meelopen en dan krijg je het hele protocol, krijg je, ga je doorkrijgen. Maar jullie hebben niet alleen het uh, gewone standaardbezoekje aan een uh, dierentuin. maar jullie doen ook nog andere dingen voor de gasten in de dierentuin, hè? zoals verjaardagsfeestjes? Ja, toevallig. Uh, ja, wij hebben, uh, het is de laatste tijd weer heel erg druk met verjaardagspartijtjes. Het is net na de vakantie, dus dan zijn de, opge, opge, de, de opgespaarde verjaardagen. die, uh, die komen in aan amas, komen die weer aan. Dus dat, uh, je, je kan hier inderdaad een verjaardagspartijtje vieren. En wat gaan de kinderen dan doen? Uh, die zijn dan dus een speurtocht en dan gaan ze op zoek naar dierennamen. Er worden allerlei vragen gesteld op papier en daar moet een dierennaam uitkomen. En daaronder staan dan de letters die je van die dierennaam nodig hebt. En die moet je weer op een ander formulier invullen. En als je dat goed gedaan hebt, dan komt er een leesbare zin. En wat kost zo'n partijtje per kind? Uh, per kind niet. Het gaat uh, voor, uh, tot maximaal 15 kinderen is het 35 euro. En daar zit dan de, de, de, de toegang zit daarbij en ook de, de speurtocht. En daar zijn ze wel een paar uurtjes mee bezig, neem ik aan. Ja, het ligt er een beetje aan. Dus kinderen moeten wel goed kunnen lezen en schrijven. Dus het is vanaf zeven jaar is de speurtocht. Dus goed kunnen lezen en schrijven. En je bent al gauw anderhalf uur bezig. Nou Harald, ik denk dat we uh, heel wat besproken hebben over de dierentuin. Ik... Uh, ik ken je als iemand die uh, uren, misschien zelfs wel dagen... zou kunnen praten over de Artusklas. En ik moet je zeggen, ik, ik zelf ook. Want het is een fantastisch stukje Haarlem... wat jullie hier met z'n allen hebben gemaakt, gecreëerd en onderhouden. En het is prachtig dat mensen uit de omgeving daarvan mee kunnen genieten. Dus uh, ik zou zeggen, ten eerste Harald, ontzettend bedankt voor je uitleg. En uh, ja, jongens, kom gewoon gezellig kijken in het weekend hier. Je weet niet wat je meemaakt. Het, je zit hier heerlijk en je leert van alles. En je krijgt de meest leuke dingen te horen over dieren die je echt vaak niet weet hoor. En daarbij komt dan ook nog dat er hele leuke souveniertjes te koop zijn. Ja toch? Zeg Harold, het allerbeste. Ik, uh, ik hoop gauw weer eens een keer hier in de ronde te lopen. En uh, ik, uh, ik hoop dat er heel veel bezoekers gaan komen. Hartstikke goed. En jullie heel erg bedankt voor de tijd. Ja. Uh, jij ook bedankt.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 Zijn. Wat? Om te verwoorden wat je voelt, te kunnen schrijven. Dat is ook heel oh, wat benijd ik u? Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft, blijft u bij mij vanaf vandaag.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 Daar ligt ze hulpeloos nog getrillend met haar poten, stervende vogel aangeschoten, meer van morgen. zie je bem tekst tv op kanaal 45 Ja, The Lion Sleeps Tonight. Die kon natuurlijk niet ontbreken op deze Dierendag 4 oktober 2019. Met Dierendag hebben we het natuurlijk ook over dierenrechten. Dierenrechten verwijzen naar toekennen van subjectieve rechten aan alle dieren en niet alleen aan mensen. Voorstanders wijzen erop dat het niet willen toekennen van een morele waarde en basisrechten aan andere diersoorten dan de mens. wat een. specimisme noemt. <laughs> irrationeel is. We gaan gewoon door. Bij de dierenrechtenbeweging, meent, uh, de dierenrechtenbeweging meent dat we dieren niet als eigendom mogen zien. Dat ze, ze niet misbruik, dat ze niet misbruikt mogen worden... en ze niet gebruikt mogen worden om er voeding of kleding van te maken. In het huidige recht worden dieren in het beginsel gezien als objecten... waarop eventueel eigendom uitgeoefend kan worden. De huidige wetgeving is er dan ook vooral op gericht... om deze eigendomsrechten te beschermen... of om onnodige vreedheden tegen dieren te bestrijden... Daarnaast bestaat er wetgeving gericht op dieren... om de voedselvoorziening veilig te stellen en uitbraak van ziekten te voorkomen. En die dierenrechten ja, die heb je nodig, want soms is er ook wel eens dierenmishandeling. En dat omvakt alle niet noodzakelijke handelingen... en alle verwijtbare nalatigheden van mensen... waardoor dieren pijn aangedaan, letsel toegebracht... of ernstig in hun welzijn benadeeld worden. De term dierenmishandeling wordt in zeer, eh, ook in meer enge zin gebruikt... Namelijk ter aanduiding van een strafbaar feit. Dat zich voordoet wanneer bij de behandeling van dieren... één of meer strafrechtelijke regels die op dit gebied gelden worden overtreden. Het mishandelde dier kan zowel wild als tam zijn... en zowel het eigen dier zijn als dat van een ander. Nou, is het een mooi verhaaltje of niet? Nou, we hebben toch alles uh, zo eventjes belicht op Dierendag. Dat dacht ik wel, hè? Ja, en dat op Dierendag. Nou. nou, we gaan een beetje stemmig eindigen met Enia En het heet Crying Wolf. Nou, dat was ook mooi. One grass. Het is wel heel stemmig, hè? vind je niet? Ik viel zo wat in slaap, toch? <laughs> ik denk, ja, ik ga een beetje stemmig eindigen, maar het was een beetje te stemmig, oh. vond ik wel. <laughs> maar ja, het heeft wel alles met Dierendag te maken, natuurlijk. Jawel. Maar ik vind het nou niet bepaald een brullende bol nee. of jij? Nee, echt niet. Hij huilt meer. <laughs> Ja, maar wel heel erg. Ja. Goed, het is uh, het einde van deze speciale uitzending van Dierendag. Ja, was leuk. Imka, vond ik ook. Imka, ja. ik wil je hartstikke bedanken voor je geestelijke en morele steun. Graag gedaan. Ja, ik wens je een heel prettig weekend. Ja, ja, Want dat kan ik nu zeggen. Prettig ja. weekend. En uh, volgende woensdag. week woensdag zijn we ja, er weer. We zijn de woensdag weer. Goed zo. En ik hoop dat het, ja, dat het weer toch een beetje... Ja, ik wens hè. de luisteraars nog een fijne Dierendag. Met hun huisdieren. Heel goed. En met de dieren buiten in de natuur. Dieren binnen buiten. Ja, Okay. Alle dieren. Goed, een heel fijn weekend. Een fijn weekend. Toch. Dag.